4 uur. Freddy van Teng met het NOS Journaal. In Rusland zijn bij een explosie in een fabriek bijna 20 gewonden gevallen. Twee mensen worden nog vermist. In de fabriek wordt de springstof TNT gemaakt. Een deel van de fabriek is verwoest. In een deel van het gebouw waar explosieven en munitie liggen opgeslagen... is brand uitgebroken. De oorzaak van de explosie is niet bekend. In Bosnië zijn bij een brand in een opvangcomplex voor migranten zeker 32 mensen gewond geraakt. In het gebouw zaten ongeveer 500 migranten in de tijdelijke opvang. Velen van de slachtoffers hadden niet alleen brandwonden, maar ook botbreuken, omdat ze in paniek uit het raam waren gesprongen. Lokale media melden dat het vuur is veroorzaakt door menselijke nalatigheid. De KNVB komt met een plan om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen. Voor kinderen onder de 11 jaar wordt gemengd voetballen standaard. Volgens de bond ontwikkelen meisjes met talent zich beter tussen de jongens. Verder wordt de eredivisie voor vrouwen versterkt door extra eisen te stellen aan de clubs. Er zijn nu 17% van de KNVB-leden is nu vrouw. Aparte meisjesteams blijven wel mogelijk. En de finale van de Afrikaanse Champions League is gisteravond gestaakt na onrust omdat De Var niet bleek te werken. Esperance uit Tunesië werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd tegen Wydad Casablanca uit Marokko. In de tweede helft keurde de scheidsrechter de 1-1 gelijkmaker van Marokko af. De Marokkanen wilden toen niet verder spelen en na anderhalf uur riep de scheidsrechter de Tunesiërs uit tot winnaar. Het weer. Zonnig, warm, temperaturen tot 27 graden. Ook morgen volop zon, dan stijgt de temperatuur naar lokaal 32 graden. In de avond valt mogelijk een bui. Na het weekende wordt het wisselvallig met temperaturen van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door de wegwerkzaamheden daar. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Badhoevedorp een half uur vertraging. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 10 minuten oponthoud tussen Bad Hoefendorp en Amstelveen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Deze groep uh, Clean Bandit heeft heel veel hits gescoord. Dit was volgens mij uh, hun debuutzing, als ik het goed heb in ieder geval... Yo, de, de single Rider B. 8 over 4, Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Het leukste uur van uh, dit programma is uh, aangebroken. Het uur tussen 4 en 5. En waarom is het nou zo'n leuk uur? Gewoon lekker gaan luisteren en dan hoor je het vanzelf... waarom het een uh, leuk uur is. Wat we hebben onder meer? Uh, over een tweetal platen is we, we... het is dus weer tijd voor pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat er dit weekend niet gereest wordt is er natuurlijk wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat uh, over een tweetal platen. Uh, verder hebben we natuurlijk om half vijf het Dier van de Week. Uh, hadden we afgelopen weken toch meer dan Max in de uitzending. Uh, Max heeft een thuis gevonden. Daar zijn we allemaal heel erg blij uh, van. Maar Lola nog niet. Dus vandaar dat uh, deze week wederom... het Dier van de Week Lola is. Het gedicht van de week, ja, het heeft alles te maken met de evenementen, uh, het, het, het ontwikkelen van, van nieuwe producten uh, met het oog op de Formule 1 volgend jaar. Want uh, sinds kort is er een Pitspils te verkrijgen. Hadden we al de Scharrelhop? die hadden we al, en nu hebben we dus Pitspils. Het gedicht van de week gaan we dus ook opdragen aan het Pitspils in uh, Zandvoort. En uh, verder hebben we natuurlijk nog wat meer uh, sportnieuws. We hopen uh, uh, echt om nog wat informatie te krijgen over uh, de eredivisie van de gemengd. En dan hebben we het over tennis. Maar ik, uh, ik heb met diverse uh, verslaggevers en correspondenten proberen te benaderen. Maar ik heb tot op heden nog geen uh, tussenstand weten te bemachtigen. Is dat uh, vandaag thuis? Of, uh... uit, uit tegen uit. Uh, Alta. Oké. Okay. En Alta staat uh, na drie wedstrijden op een vierde plek en Zandvoort op een tweede plek. Dus het is best wel een spannende wedstrijd. Goed, wie weet komt dat dit uur nog binnen... dan zullen wij u dat zeker direct melden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, je had het net over Max, die heeft een thuis uh, gevonden. Is ja. dat soms Eindhoven, of niet? <laughs> ik hoop dat hij die gevonden ja, heeft. Ja, dat hoop ik ook voor Max. <laughs> het Want... zal je maar gebeuren, dat, zeg. Dat is onze Max, hè? Ja, precies. Nou, voor onze Max, deze van uh, Guus Meeuwers...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 Oh, oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon het zomaar. en vandoor aan met jou, niet wetend wat er reis. Eindigen zal nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Er komt veel licht door de raam, hoewel voor ons de wereld wacht duur. je alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. deze feestplaat van Guus Meeuwers. En het is een nacht. Nou, we gaan er nog eentje draaien. Speciaal voor Albert-Jan. Hier is uh, Ademnoots. Ik zei toch uh, al die het leukste uur van het uh, programma. Dit uur tussen 4 en 5. Jorden, Lina Roos en Jessica en Adam Nood. DFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, wij hebben een weekendje vrij. Maar dat betekent niet dat er uh, niks uh, te melden is over de Formule 1. Allereerst, Lewis Hamilton heeft dit jaar uh, vier van de zes Grand Prix gewonnen in de Formule 1. En eindigde de andere twee keer als tweede. Mm -hmm. Met ruime voorsprongen leidt hij dan ook uh, het uh, kampioenschap. Het, hij staat er kortom Florisant voor. Maar zelf vindt Hamilton dat hij maar heel gemiddeld presteert dit jaar. Het is nog niet wat het moet zijn. Voor mijn gevoel ben ik de eerste zes races behoorlijk uh, ploeterend doorgekomen. die de vijfvoudige wereldkampioen weten naar de Grand Prix van Monaco. Die race won hij na een ronde lang gevecht met Max Verstappen. De Limburger van Red Bull reed praktisch de gehele race vlak achter Hamilton... maar kreeg niet voor elkaar de vijfvoudig wereldkampioen te passeren. Ik heb me dit jaar goed voorbereid, beter kon niet... maar ik haal zeker nog niet het beste uit mijn auto. Dat gaat ongetwijfeld komen, dat is me in de andere jaren ook altijd gelukt. Er komt een moment dat ik de foutjes eruit heb gehaald... en mijn beste vorm kan laten zien, al dus Hamilton... die inmiddels 77 overwinningen in de Formule 1 op zijn naam heeft staan. Geen Hilton, maar ook geen F Hotel F1 voor de medewerkers van het Dutch Grand Prix Zandvoort. Het gehele raceteam wordt in mei 2020 namelijk ondergebracht in het Van der Valk Hotel in Haarlem. Het hotel is al, al enige tijd geleden gecontracteerd door de organisatie van de Formule 1. Met één reservering zijn alle kamers gereserveerd. Voor particulieren is het niet mogelijk om een kamer te krijgen, al is manager Niels Piskaar. Mediapartner HLM 105 zocht uit hoe andere hotels en accommodaties in de regio omgaan met de 200.000 racefans... die volgend jaar massaal richting de regio trekken voor het evenement. Ga daarvoor even naar de website van onze mediapartner HLM 105. Circuit Zandvoort krijgt dan volgend jaar eindelijk weer de Formule 1 terug... maar er moeten waarschijnlijk nog wel wat aanpassingen gemaakt worden aan de baan race en liefhebber Olaf Mol kent het circuit als geen ander... en vindt dat de baan juist op deze manier genoeg uitdaging is voor de Formule 1 coureurs. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de beruchte kom-bocht moet worden aangepast. Er moet een verk verkanting in komen, zodat de auto's er met vol gas doorheen kunnen... vertelt Mol in een gesprek met NH Radio. De baan is niet meer hetzelfde als in 1985 toen de Formule 1 voor het laatst werd gereden op Zandvoort. In de loop der jaren zijn er al verschillende aanpassingen gekomen... en zijn inmiddels alleen de eerste zes bochten nog hetzelfde. Mol vindt, uh, hoe, uh, vindt hoe de baan er nu bij ligt perfect. Iedereen redt hetzelfde rondje, dus ik zie het probleem niet zo. Als ze ergens met 250 km per uur erheen rijden in plaats van 300... dan is dat toch prima? Al dus Olaf Mol. Gaan we even kijken naar het uh, vervolgprogramma. Allereerst gaan we dan naar 9 juni, want dan uh, komt het hele circuit... Uh, richt van de Formule 1 naar, gaat naar uh, Montreal in Canada. 9 juni, dus de Grand Prix van Canada. Nog even een blik op de stand. Zoals gezegd, Hamilton met een rayante voorsprong... op met 137 uh, punten voorvallen. Valtteri Bottas met 120. Gevolgd door op de derde plaats Sebastian Vettel met 82... En op een vierde plek Max Verstappen. Had, had Max nou geen strafde dan... dan. Maar goed, Vettel is hem voorbij. Vettel heeft 82. En op een vierde plek vinden we Max met 78. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Volgende week gaan we dus naar Canada. En hou het in de gaten. Hè? De race is daar s'avonds. Ja, voor ons. Om kwart over acht. En dit is een van mijn favorieten. Emily, Emily. Ivory is normaal al heel goed. En dan nog in de live versie ook, Dan is hij nog beter. Door Paul McCartney en Steve Wander. Inderdaad met Ebony en Ivory. een van de guilty pleasures. Jawel. Nou, het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Het allerleukste uur. Met straks om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Pitspils. En deze hit niet, hè? Je hoorde de single van Opus. Hè? Life is life. Ja, Fred, hij is uh, inmiddels uh, gearriveerd uh, in de studio. Goedemiddag, Fred. Hele goede middag. Hele goede middag. Straks ja. weer een Entertainment for You. Ja. En uh, jij uh, draait altijd heel veel uh, Nederlandstalige muziek. Toen denk ik van nou die plaat van Opus, hè? Die lijkt wel een klein beetje op uh, die uh, single van uh, VOF de kunst. Of het is andersom, hè? Ja, andersom is het dan. Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Hoor, we gaan ja. even luisteren. Ja. Susanne en uh, Veenhard uh, in die tijd, dat is wel duidelijk, hè, aan, uh, deze plaats van VOF, de kunst. Hoorde Susanne, ik ben stapel gek op jou. Ja, het lijkt een beetje op die uh, Single van Opus vandaar uh, dat ik hem er uh, achter 1 En hey, nou vooral 5. We gaan hem doen dier van de week. Vorige week uh, hadden we nog uh, Max en die heeft nu een mooie, uh, mooi thuis gevonden. En ik hoop ook dat het gaat lukken voor Lola. Lola, een vrolijke, enthousiaste en vriendelijke Amerikaanse buldogdame van ruim zes jaar oud. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Lola. Mensen vinden het, vind ik echt geweldig. Soms ben ik iets te enthousiast in mijn begroetingen en dan moet ik me even afremmen. Ik bedoel het allemaal heel lief hoor, maar ik ben een lekker, ik ben een lekker lomp. Kinderen mogen best in mijn huis wonen, maar wel wil ik graag eerst even met hun kennis maken. Luisteren kan ik heel goed. Of ik het doe, ligt aan mijn baas. Bij duidelijkheid ben ik je beste maatje. Zo kan ik netjes aan een riem lopen en doe ik alles, wat lekkers, uh, alles wat voor wat lekkers. Ik heb geen regels, maar dan maak ik, uh, als ik geen regels heb, dan maak ik er een party van. Andere dieren vind ik echt niet leuk. Wel heb ik geleerd netjes andere honden te negeren. En soms kan ik ook wel naast ze lopen, maar dit ligt eraan hoe de andere hond is. Ik ben een muilkorf gewend en hiermee wandel ik dan af uh, als er andere honden in de buurt zijn. Ik vind het helemaal niet erg hoor. Ik noem het mijn feestneus. Alleen thuisblijven moet geen probleem zijn, maar moet wel rustig worden opgebouwd. Een cursus of samen lekker met mijn baas aan de slag gaan, lijkt mij helemaal het einde. Wel krijg ik voeding voor mijn gewrichten en pijnstillers, zodat ik wat soepeler loop. Ik ben namelijk geopereerd aan mijn elleboog en hier zat een extra stukje bot, waardoor ik vaak mank liep. Dat is nu helemaal hersteld en ik loop weer als een zonnetje. Bent u na het horen van deze oproep nieuwsgierig geworden naar Lola... Je kunt haar ook gewoon mailen of bellen met de verzorgers. En die vertellen dan alles over mij. En waar verblijf ik momenteel? Ik verblijf momenteel in het Dierenthuis Kennermeland Keeshofstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis want ook Lola verdient een thuis. En dat zou mooi zijn Een hond met een eigen e-mailadres, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> Geweldig Lola zit uh, op je te wachten. Ken maar dieren thuis, Keesomstraat nummer 5, I met in club in Lotho, ho, where you drink champagne the like Coca-Cola. C-O-L-A-C I'm week is Lola. En vandaar ook deze plaat gedraaid van The Kings. Lola. Toepasselijk. Heel toepasselijk. Hoor. Ja, kom je kom je erop, hè? Ja, joh, joh, joh. Ik schud het zo uit mijn mouw. Echt ongelooflijk. Ik ben heel al benieuwd wat voor nummer naar het uh, gedicht. Ja, rekenen. daar zat ik dus ook aan <laughs> te denken. Ik denk, wat moet ik nou achter pitspeels draaien? Ja. ja. Nou, wordt het feestnummer van uh, Guus Meeuwels of zo? Die had ik al in mijn hoofd. Ja, dus, ja, dat zou best wel eens kunnen. Nou ja, wacht het af. Zometeen om kwart voor vijf het gedicht. Maar weet hoe was de bas? Dat was een, de single van de uh, Braxton's. Ja, straks het gedicht van de dag. Pitspiels met de plaat erachter. Ja, welke plaat? Nog steeds aan het uh, nadenken, maar daar komen we wel uit. Uh, Albert-Jan, dat gaat helemaal goed komen. Eerst gaan we het hebben over uh, de Zomvoorts scheidsrechter. Ja, we hebben een scheidsrechter in betaald voetbal. Dat Zandvoort. is mooi. En wel, plaatsgenoot Robin Gansner is namelijk... Uh, uh, niet vorige week, maar die week daarvoor toegetreden... Tot het elite groepje van de KNVB-scheidsrechters die wedstrijden in het betaald voetbal mogen leiden. De 25-jarige zandvoerder mag per komend seizoen wedstrijden leiden in de tweede divisie, keukenkampioendivisie, het knvb bekertoernooi en hij kan worden aangesteld als vierde official in de eredivisie. Tevens wordt hij opgeleid tot videoassistent referee, ofwel de VAR genoemd. In het seizoen 2013-2014 mocht ik voor het eerst seniorenwedstrijden leiden en dan begin je onderaan in de vierde klasse. Ik promoveerde ieder jaar, belanden in het talententraject Amateurvoetbal... en kwam steeds hoger te fluiten. Ondertussen volgde ik alle benodigde cursussen. Drie jaar geleden werd ik geselecteerd voor het talententraject Betaald Voetbal... en dan word je in feite opgeleid voor het echte werk. Betaald Voetbal. Ik kreeg wedstrijden in de top van het Amateurvoetbal... en als vierde official in de keukenkampioendivisie. Vorige week kreeg ik te horen dat ik ben gepromoveerd... naar de groep Masterclass Betaald Voetbal. Een droom kwam uit, vertelt hij enthousiast. Gans, Gansner, Gansner kan zich opmaken voor een spannend eerste jaar... als arbiter in de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal. Dankjewel, Albert-Jan. Dat is weer goed nieuws inderdaad... voor de Zandvoortse scheidsrechter. Ja, zo dadelijk komt hij er echt aan, hè? het gedicht van de dag Pitspels. Maar eerst gaan we nog even naar Zweden. Hoe kom ik daar nou weer op ja, ja, ja, ja, Mijn zus en mijn zwager zijn op vakantie gegaan naar Zweden. Dus speciaal voor hun... Agneta Felskok. Jawel, je kent haar natuurlijk wel van uh, Abba. En hier is ze met uh, die hier is aan. Ja, het is uh, kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Althans, Albert-Jan gaat hem doen. Het gedicht van de dag. Het gedicht Pitspils. Je kwam in mijn leven. In het jaar 2019. Ik weet nog mijn eerste glaasje. Heb de smaak inmiddels herkend. De smaak? Zilt zoet. In het dorp Zandvoort... Waar vaak de Noordwester woed. Sinds mijn eerste slok hadden we een band. En stond het gelijk, gelijk in de Zandvoortse courant. Nu hoef ik niet meer te struinen, want ik weet waar ik je vinden kan. Exclusief in Zandvoort, waar het Pitspils thuis hoort. En ook, ook al heb ik je gevonden, exclusief ben je zeker... Dus neem ik er nog maar eentje. Misschien wel twee. Lekker genieten. Met z'n tweetjes. Met elke slok ben ik zuinig. Want genieten is het motto. Zon, zee, formule 1 en strand. Ons pitspil zet mijn smaakpupillen in brand. Een hand op mijn buik... Mijn rechter om je nek. Je lippen op de mijne. Oh, o, oh wat is het toch fijn. Om één, één met mijn pitspils te zijn. Wat vond jij van het gedicht van de dag, Fred? Ja, ik, eh, ik vond hem... Eh... Heel mooi. Ja zullen, nou, we, ja, zullen we erop proosten. Maar wat heb jij erop verzonnen? Nou, we gaan erop proosten. Okay. Dat lijkt me <laughs> goed. Idee. Pitspeeltje erbij: Laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Yeah. speeltje erbij, uh, Albert-Jan. Uh, heerlijk, hè? Helemaal goed. En dan uh, proost op het leven. Ja, nou, wat, uh, prima. Prima uitgezocht nummers trouwens. Ja, toch? Ja, nee. Ja, er is zometeen nog veel meer Nederlandse uh, muziek. Dat allemaal in entertainment voor jou. Goedemiddag nogmaals, Fred. Ja, een hele goede middag. Wat was je vroeg ja. vandaag? Ja, ik, ik, ik was eigenlijk nog een beetje ondersteboven van het weer in Kroatië. Dus, ja, het nou, ja. uh, gaat niet goed hè? Daar. Nee, nee, nee. Het is uh, heel erg uh, ja, huilen met de pet op. Hmm. Ja, het is, uh, ja, ja, de oefens zijn buiten uh, uh, uh, damwanden getreden. Uh, ja, alles loopt gewoon uh, vol met water. Zou je denken ja, dat ja. Daar, daar het klimaat verandert? Of? Uh... Ja, nou, ja dit, hebben, dit hebben de mensen zelf ook nog nooit meegemaakt daar nee. dus, dus ja, ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ik heb ook foto's gezien, maar dat ziet er niet uh, prettig nee, uit. Nee, nee, laten nee. we het uh, beste hopen. Het is in ieder geval de zwemvest aan. Ja. Ja. Ja. Zodanig komt wel het beste op de radio. Ja, en het is uh, natuurlijk ook heerlijk weer hier. Dus, dat uh, bedoel ik. ik en, uh, zwembroek aan en uh, <laughs> hier ik ga de zwembroek met die met aan. aan. <laughs> Wat ja. ga je allemaal doen zometeen? Nou ja, we hebben in ieder geval, uh, hij zit er al, uh, Edwin uh, Kajau, uh, hier in de studio. Hij heeft een, een nieuwe single uitgebracht. Hela hele ho. Dus dat, uh, ja, dat uh, moet weer een lekker zomers uh, aansluiten zijn met het weer. En daarna gaan we eventjes uh, bellen naar uh, Spanje. En dat doen we met Frey uh, Frey. En uh, zij heeft een, uh, ook een nieuw nummer uitgebracht. En uh, ja, helaas moet ik die dame daar bellen. Omdat ze woonachtig is in Spanje. Het nou, is ja, ook ja, het geeft niets, dame, dan kan maar... die telefoon vast wennen uh, <laughs> voor volgende week. Als ik al wat jou ja, ja, in Spanje ja. ga bellen. ja. ja. ja. We gaan hem volgende week misschien even bellen. Wie zal het zeggen? Hey, en uh, Tim Douwsma gaan we dadelijk eventjes bellen om, uh, om uh, rond half zeven. Hij hmm. hey, uh, heeft ook een nieuwe single. Jij gaat met me mee. Is het zo? Ja. <laughs> dat uh, <laughs> ik heb ik <hem> niet gezegd. <laughs> nee, dat weet jij er nog wat van. <laughs> ik <laughs> weet er <laughs> ook <laughs> <laughs> niet. Nee, maar dat allemaal en uh, heel veel uh, lekkere muziek natuurlijk. Oké, okay, kan je alvast een klein beetje wat vertellen. Zonnige muziek. Beetje, ja, zeg ik, een beetje aansluitend op de zon. Een beetje lekker ja, eh, Zuid-Amerikaans en zo. Een beetje lekker Henrik, eh, Inglesias. Eh, oh ja, dat soort dingen. Lekker. Ja. Niet voor je Perez Belle ook, ook nog, ja. Ja, die ja, ja, heb ik ja, ja, expres ja, ja. niet gedraaid. Ik denk, <laughs> anders ben ik Fred uh, weer voor. Dus <laughs> ja, die heb ik uh, voor jou laten staan. Bella zit altijd uh, in het rijtje. Ja, ja die hoort er ja. ook zeker bij. Albert Jan, wat ga jij doen? Ik ga doen... Laten we eens even deze uitzending gaan evalueren. Dat lijkt me wel zo verstandig. Dat sowieso, maar ja, volgende week... Volgende week ben ik er nog, hoor. Ik bedoel, ik ben maar nog waarom nog. doe je geen uitzending dan? Omdat ik de volgende... De volgende daar komt hoor. De volgende zondagmorgen moet ik om, word ik om drie uur opgehaald. Ja. En dan moet ik mij melden op Schiphol. Dus dan uh, zaterdagmiddag om twee uur ga je naar je bed. Ja, dan, ik, begin, ik begin dus nu wat eerder. <coughs> zaterdagmiddag. Dan kan ik op tijd naar bed... Oké, okay, nee, heel nee, goed. En dan drie weken Spanje. Maar ja, god, je hebt gelijk. Wij houden, wij, wij houden contact, joh. Met god, de fietsen. Dus zo is het. Wij gaan ja. uh, volgende week uh, even bellen met je. Nou, nee, nee, volgende week niet, want dan ben ik nog gewoon in oh, Nederland. Oh ja. dus he, dus Die wijkt erop. Hoe ja, later uh, spreken we af dan? Onder het motto van, gaat het weer een beetje, meneer Vos? Ja, precies. Hoe later uh, spreken we af dan? <laughs> nou, wat, wat een schema. Wanneer vast. lig je niet in het zwembad? <laughs> nou, tussen vier en vijf wordt kritiek, hoor. <laughs> Oké, okay. nou, helemaal goed. Helemaal goed. Komen maar goed, op uit. ik heb goede vervangers, heb ik gehoord. Dus ja, uh, Dolly Tapierik gaat uh, de alles, eerste week doen, volgende goed. week. draait gewoon mooi door. En, uh, en dan uh, twee weken score, en dan hebben we nog een uh, week Jaap. Ja, en dan ben ik in juli ben ik er weer. Juli? Voor zolang als het duurt. Oh, Oké, okay, nou, uh, helemaal goed. Bedankt voor het luisteren, zometeen uh, Entertainment for you Heel veel plezier daarbij. En ik ben er volgende week weer. En uh, dan inderdaad met Dolly. Tot de volgende week. Dag, doei doei.